10 uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. Twee Australische bloggers die maanden vast zaten in Iran zijn vrij. De Australische regering zegt dat het goed met hen gaat en dat ze onderweg zijn naar huis. De man en de vrouw maakten een wereldreis. In Iran werden ze opgepakt omdat ze met een drone beelden zouden hebben gemaakt in militair gebied. Ze zaten vast in een beruchte gevangenis in Teheran. Iran heeft officieel niets over de zaak gezegd... maar volgens Australië zijn alle aanklachten tegen hen ingetrokken... en zijn ze vrijgelaten. Australië is nog met Iran in gesprek over een Brits-Australische wetenschapper. Zij werd vorig jaar veroordeeld tot tien jaar cel wegens spionage. Gezondheidswinkels zoals Vitamin Store en Holland Barrett gebruiken medische claims voor voedingssupplementen en daarmee overtreden ze de wet, blijkt uit onderzoek van het televisieprogramma De Monitor van KRO en CRV. De claims waarin het gaat over het voorkomen, behandelen of genezen van een ziekte mogen niet worden gebruikt voor voedingssupplementen omdat het geen medicijnen zijn. Schiphol en de Koninklijke Marisjosee onderzoeken berichten dat er grof geld moest worden betaald voor taxivergunningen op de luchthaven. NRC sprak met tientallen chauffeurs en andere betrokkenen. Zij zeggen dat er in het geheim duizenden euro's voor een vergunning betaald moest worden aan stroommannen van Schiphol Taxi. De directeur daarvan was ook hoofdagent bij de politie. Daar is hij inmiddels ontslagen. Artsen gaan familie van patiënten met een erfelijke ziekte beter informeren. Lang niet alle familie is goed op de hoogte, zeggen klinisch genetici. Als bij een patiënt een erfelijke ziekte wordt geconstateerd... is er ook risico voor broers, zusters of kinderen. De artsen gaan patiënten bij het informeren van familie ondersteunen... of zelf de familie benaderen. Het weer droog, vrij zonnig. Het wordt ongeveer 14 graden. Morgen regen, behalve in het uiterste noorden. En dan wordt het 8 tot 12 graden. Dit was het NOS-journaal.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 Dark Bell.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 in onder andere de Duiden. Jessica Smit en natuurlijk Willem van der Sloot, onze luisteraar. En dan gaan we boodschappen doen. Kort en dan? Ja, en in de tweede uur hebben we David Molenburg. Die is de nieuwe burgemeester van Zandvoort. En die komt eventjes uitgebreid vertellen wie hij nou eigenlijk is. En we gaan eigenlijk het interview van een aantal weken geleden overnieuw doen. Omdat dat toen uh, niet goed to overkwam. Technische storing. Technische storing, dat hebben we allemaal wel eens. En daar hebben we dubbele gesprek mee. En als uh, laatste onderwerp... Komt ons Rijmers vertellen over Jess in Zandvoort met de Rosenbergs Trio. Nou, ja. Pieter. Nou, we beginnen natuurlijk met Peter. Peter wat goedemorgen. Is er, wat is er precies aan de hand met de gastrouw en heren Nou, we zijn er al een tijdje mee bezig dat kies, is... Wat is jouw functie bij ondernemersvereniging Zandvoort? Ik ben voor uh, voorzitter. Jij bent... v -v -v voorzitter. Ja, dat konden we ik... van de wijk nog gezien op de televisie. Ja, ja dat, dat klopt wel de documentaire. Dat was een leuke, dat dat was, uh, een leuke documentaire. <laughs> ja. Heel leuk was dat. wel.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 Ja, inderdaad, want ik doe ook nog een paar andere dingen. In de winkel doe ik niet zoveel meer, gelukkig. Ja, nee, ja sorry, het is niet, uh, Roy, tegen, sorry, was, het is niet voor de mij, hoor. Dit, uh, yeah. dit is ja. gewoon een die ja. waar ik dankbaar gebruik van nou, maken. Twee seconden heb je. Ja, dat kan niet, hè. Twee seconden. Dat ja. bestaat bij mij niet. Stichting Classic Concert uh, geeft op 21 december, zaterdag 21 december, aanvang 8 uur, Agathekerk, weer een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 En inmiddels is aan tafel aangeschoven Leo Miesbeek en Dennis Spolders. Kort, welke muziek was dit? Dat heb ik net aangekondigd toen we het begonnen. Dat is het nummer van uh, Silver. Oh. Wem, bam, bam leng Zo hé. Hey. <laughs> en uh, de heren zijn gekomen om iets te vertellen over de ijsbaan. Ik zie al een tekening liggen op de tafel hoe de ben, ijsbaan Leo tegenover ons. Ja, heb ik nee, net Miesbeek. gezegd. Leo Miesbeek en Dennis ja. Polder. Goedemorgen. Morgen. Morgen. Morgen.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 Ja, nou ja, dat was het probleem. Uh, we gingen daar ook uh, met de natuurlijk uiteindelijk omheen. Alleen wat, wat wij graag willen is natuurlijk een vrij plein waar geen uh, obstakels staan. En dat is, uh, dat is natuurlijk een aan de ja, orde dat is een plein, hè? Ja, ja, dat is een plein hè. obstakels. Ja, dat is een <lacht> plein ja, waar je uh, dan uh, alles kan gebruiken, inclusief de muziektent. Dat ja. zou mooi zijn. Maar goed, uh, dat is nog niet, uh, nog niet aan de orde. Dat geeft niet, dat is, uh, waar past ons wel aan. Hey, voor de mensen die luisteren, uh, de ijsbaan uh, die wordt dus neden.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 Zeg maar tegenover dat Albert Heijn. Ja, dat klopt. We hebben een aanvoer vanuit Oranjestraat en een aanvoer vanuit de Krocht. Ja, en dat Grote ik. Krocht en dat komt samen en dat kan de in en de Haldenstraat in. En dat is vorig jaar is dat uitgetest en eigenlijk best wel goed gegaan. Oké. Okay. Dus dat gaan we nu, weer, nu weer, weer doen. En ja, als er ooit een aanpassing komt op het hele plein in de Grote Krocht, dan okay. zal dat wat makkelijker gaan. Ja, het is regelen. Maar, ja. Het wordt natuurlijk wel dit keer een bijzonder jaar. Het is de tiende keer dat jullie een ijsbaan hebben. Ja, tot tien jaar geleden dat we het idee hadden van, zou dat mogelijk zijn? Had je dat verwacht toen je eraan begon? Nou, niet echt. Je dacht één of twee jaar en dan is het over? We hadden een soort toezicht van de eerste komende twee jaar. want gaan maar proberen kijken, want we gaan nieuw bouwen en dan is er geen ruimte meer. En wat is jij van de ijsbaan als? Op dat moment uh, alleen oh. dat het ijs erg koud is ja. en uh, heel glad kan zijn. Die uh... Je moest de cursus vervolgen. Ja, ja. Nee, ik ja dat he, dat he, dat IJsmeester. Nee, ja, nou, ja, Dennis, uh, Dennis was, uh, Dennis Paul, dus die was ook al een van de eerste. Uh, IJsmeesters van het eerste jaar. Dat wij gezamenlijk met een groepje van vijf ijsmeesters. dat hele verhaaltje runden. Dus, uh... We gelachen toen, hè? He. Ja, het was een, uh, was een mooie tijd. Ja, ja. Pionier heette dat, ja, zo gezegd. Ja, in, in, in de nacht om twee we, uur in het ijs hakken. Ja. Ja. Ja, laten we wel zijn, jullie moeten eerst zorgen voor een gladde ondervloer. Nou, dat is al een hoop werk. Zeker. En dan is het 24 uur die vloer in de gaten houden. Ja, ja. ja, dat, is, dat, dat gaat vanzelf, voor, oh. ja, dus voor een deel, deel wel, voor een deel moet je het ook zelf in de gaten uiteraard. Het is, is een stuk techniek zit erachter, wat je moet uh, aardig Je hebt uh, ah, ja, in, in ieder geval een dankbare bevolking. Ja, dat zeker. Is. Ja, wat dat betreft uh, alleen maar lachende gezichten. Hè? Ja, die kleur. Ja, dat is het mooiste, mooiste wat er is, toch? Dat is vaak na de uh. Ja, ja, ja. ja. <laughs>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 tent neergezet, ja. dat was het ook weer niet helemaal en later is het bestuur uitgebreid en zijn er andere mensen bijgekomen en toen is het plan gereden om een blokhut neer te zetten blokhut. En, ja. en aan die blokhut was een klein afdakje en dat afdakje is wat groter gemaakt en, en nog groter en nu hebben we er een mooi terras met tapijt en, en er ligt overal licht tapijt en uh, ja, maar dat moet natuurlijk ook wel, want als je met je schaatsen loopt kun je dan niet zomaar, uh, dat moet je wel een beetje beschermen. Dus, uh, ja.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 23 dagen ijs, plezier. Ja, ja, dat is, uh, dat is we kunnen we straks vragen, maar uh, wordt het geopend door de nieuwe burgemeester? Kan die schaatsen? Nou, dat uh, gaan, we, gaan we nog even uh, allemaal een beetje in. Uh, <laughs> je weet het niet. Maar dat houden we nog eventjes stil. We weten nog niet precies hoeveel. We zijn we er druk mee doen om, om een mooi openingsfeest te maken? Het is tenslotte de tiende editie, dus er moet wel iets speciaals worden. We hebben hier steeds Absoluut. nieuwe activiteiten. Uh, curling is natuurlijk uh, een succesnummer. Uh, een heleboel uh, ploegen die doen daar aan mee, fluitketels uh, ja. schuiven, uh, disco on ice. Ik had het de inschrijvingen e zijn uh, al is al haast en bevolen dus. Uh, we staan in de rij. Waar ga gaan nog meer voor activiteiten. Wij hebben de zondag voor de kerst, dan gaan we. er komt er een uh, aantal heren komen uh, makreel roken. Op de ijsbaan. Dan? Nou daarnaast. Oh. <laughs> Lijkt me wel handig ja, ja. En, uh, en we hebben de laatste weekend we de laatste zaterdag hebben we een mooie disco in ijs en dan wordt er een mooie grote vrachtauto van de veld wordt naast de ijsbaan gezet en dan wordt Noppy uh, die gaat daar dan een helemaal Norbert die gaat daar een hele uh, muziek en lichtshow in opzetten en dan hebben we vanaf een uur of vier vijf s middags hebben we tot nu uur of tien half elf hebben we een prachtig feest ja, en een dorpsfeest erbij ja, ja dat is, een... er is nog iets van een centa run dus dat ja, dat klopt. ja. Dat is de zondag voor de kerst. Ja. Nou, goeie, goede goede Ja, Dennis, Hi. Hi. Ja, ja, vertel. Hebben we een vertel. center run? Ja, maar die organiseren wij niet. He. dat doet de Rotary. Ja. Ja. Die organiseert de center run en die gaat ja. langs de ijsbaan. Ja. En die, Kerstmannen. <laughs> Kerstmannen. Sinterklaas. Ja. Kerstmannen. En die, die starten vanuit, uh, vanuit het Gasthuisplein en die maken een rondje langs de ijsbaan. Ja. Leuk. Ja.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 Ja. Die allerkleinste, dat is, dat is echt amusant om dat te zien. Ja. Met stoel. Ja. Dat is ook het enige Kabouters. moment dat de ouders eventjes met, met de schoenen op het ijs mogen. De rest van het jaar, of de rest van de tijd, uh, mag je dus niet met je schoenen op het ijs. Alleen tijdens het Kabouterschaatsen, eventjes met de kleine. Ja, Mag je je kind begeleiden, dat is het eerste uur van de dag. Ja. We gaan op een bepaalde tijd open en een uur ervoor is het Kabouterschaatsen. Speciaal voor de kleintjes. En,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 We hebben een ploeg van uh, zo'n 65 man, ja. vrijwilligers, die uh, graag uh, met ons samenwerken. En dat is, uh... Ja, maar als we dus voor mensen luisteren, denken van ja, bij die ijsbaan wil ik eigenlijk toch al wat gaan doen. Ik ben nu gepensioneerd. altijd contact opnemen ja. met Ingrid Muller. Ja. ja, precies. Ingrid Muller, van de ijsbaan. Van de ijsbaan. Nou, dus als mensen ja. nu luisteren, denken van nou die ijsbaan, dan lijkt me leuk. Stuur een berichtje naar bestuur, apenstraatje en het komt altijd bij de juiste persoon terecht. Nou. En er zijn altijd mensen nodig, hè?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 Of Harry doet het niet meer? Nee, daar is niet echt meer plaats voor. Vorig jaar stond hij toch bij de Albert Heijn. We hebben Albert Heijn hier. Ja, precies. Dus nee, ik denk dat dit juist een hele leuke en gezellige opstelling zal worden. Wat dat betreft. Dat ziet er goed uit, jongens. Ja, een win-win situatie misschien wel. Ik wens jullie erg veel geluk. Ja. Dank u wel. Thanks. Veel ijsplezier. Ja. Kan je schaatsen, Dennis? Ik kan schaatsen, ja, ooit gedaan, vroeger. En uh, die is was. Te, ja, precies, de, ja. de eerste jaren van de ijsbaan gingen wij als razend over in de rond, hè? Ja, en ja, om... ja, ja. Nee, Daarna heb ik het maar niet meer gedaan. <lacht> uh. ja, dus ik schaats niet, la want de maten die passen mij niet. Nou, ja, wel, hoor. Ik regel voor jou op een schaatsen, hoor. <lacht> komt goed, graag. Ja, komt goed. <lacht> okay. Gevaarlijke opmerking. hoor. Ja, ja ik ja, kan schaatsen. Dennis, bedankt. Uh, bedankt. Graag gedaan. Yes, hou op Yum, yum, yum,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 Waarom specifiek eh, voor de waterleidingduinen? Waarom? Ja. Nou, uh, sowieso uh, alle dieren in Nederland uh, gaan ons in, aan het hart natuurlijk. Specifiek voor de waterleidingduinen omdat hier enorm veel dieren worden doodgeschoten. Uh, waarschijnlijk uh, gaan er nog veel meer dieren worden doodgeschoten dan vooraf was uh, nou ja, bedacht. Of vooraf was gepland of wat in een model was voorgesteld.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 Daar moet dan wat aan gedaan worden. Nou, ze proberen dat dan met, met afschot, maar dat blijkt dan niet te werken. Maar wat is dan jouw voorstel om het probleem op te nou, lossen? Net, rust in de duinen. Rust in de duinen. Maar In een ideaal Nederland, hè, dat, dat, dan, dan zouden alle grote natuurgebieden zouden met elkaar verbonden zijn. Dan kunnen de dieren kunnen migreren door heel Nederland naar, naar uh, België, uh, Duitsland. De wolven weer terug in Nederland...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 Missen maar een maar, beetje. Dat zegt, een heleboel mensen zeggen dat. We missen ze. En het gras groeit heel hoog overal in Zandvoort. Nou, ik maar het hek staat er in Zuid. En misschien... U mist ze niet? Nee? Nee. Nee, nee, niet in mijn tuin. Uh, in dit zijn. En, nee. en de, de schade die aangebracht wordt. Uh, uh, ik, ik heb een dam op mijn auto gehad, 6000 euro schade. Nou, lekker. Bij wie kan je terecht met die schade? Bij ja, wie nou,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 Als mijn auto kapot is, dan is een het, zijn poten ook allemaal uh, stuk. Dat, uh... Nou, het hoeft niet altijd. Ik weet dat Dan Schepwegen die is vijf jaar geleden op een auto uh, terechtgekomen en die heeft nog vijf jaar geleden tot die uh, 11 ja, augustus is afgesloten. Dit was zo stuk, er staat stuk ja, vlees op. Hele, de auto. hele linker achterkant was, was ook beschadigd, maar hij kon blijven lopen. En maar hij... Ik ben blij dat hij niet door mijn raam naar binnen kwam. Ja. Dat. Ja. We hebben nog drie dat voordat het okay. nieuws begint. Uh, de protestmars. Ja. waar is dat precies? Het begint bij het, station, het stationsplein. Ja. Um, daar verzamelen we. Dan lopen we uh, langs... Hoe laat verzamelen we? Eén uur verzamelen. Een uur, ja. En ja. rond kwart voor twee beginnen we met lopen. Oké. Okay. Ja. Dan lopen we naar het parkeerplaats De Zuid...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 En dan gaan we vanmiddag in goed doel blij maken. Heel goed. Heel goed. Bedankt Dank voor jullie komst. Ja. Bedankt voor jullie tijd. Ja. Ja. Dankjewel.